Kees Groot met het NOS-journaal. De Colombiaanse regering heeft een definitief vredesakkoord gesloten... met de rebellen van de guerrillabeweging FARC. In juni waren de twee partijen het al eens geworden over een wapenstilstand. Op aandringen van president Santos wordt het vredesakkoord voorgelegd... aan de bevolking in een referendum. Als de Colombianen instemmen, komt er een definitief eind... aan een strijd van meer dan 50 jaar... die aan ongeveer 220.000 mensen het leven heeft gekost. Het dodental van de aardbeving in Italië is opgelopen naar 120, dat heeft premier Renzi gezegd bij een bezoek aan het rampgebied. Er worden ook nog mensen vermist, maar daarvan kon hij geen aantal noemen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Duizenden mensen zijn dakloos geworden. Het epicentrum van de beving was niet ver van het dorp Norcia, zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van Perugia. Bij het in beslag nemen van voorwerpen door de politie gaat veel mis, dat zegt de nationale ombudsman. Jaarlijks worden meer dan 200.000 voorwerpen in beslag genomen, die vaak als bewijs moeten dienen in een rechtszaak. Maar ze raken regelmatig zoek of worden onterecht vernietigd. Advocaten zeggen dat spullen ook achterover gedrukt worden door politiemensen. De ombudsman pleit voor een track-and-trace systeem, zoals bij postpakketten, waardoor in beslag genomen voorwerpen altijd terug te vinden zijn. Astronomen hebben betrekkelijk dicht bij de aarde een planeet ontdekt waar leven mogelijk is. De planeet Proxima b staat op maar vier lichtjaren afstand. De astronomen schrijven in het vakblad Nature dat het er niet heel warm is. De planeet is rotsachtig en er kan water stromen. Een jaar duurt op Proxima b maar elf dagen. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. Morgen opnieuw warm met lokaal 35 graden. In de middag aan het strand wind van zee. Vrijdag en in het weekend blijft het zomers. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, lokale radio in optima forma met Charles Duif. Dit is Tussen App en Vloed. Tot middernacht, geniet u van de mooiste ballads. Ja, luisteraars, goedenavond. en naar het heerlijke programma van Willem Bruist. U bent al helemaal in de stemming. Ga ik door tot 12 uur vannacht. Middernacht ben ik bij u. Het is wel weer vroeg donker, mensen. Maar uh, uh, ik start met The Family of the Year. Ze zitten allemaal hier in de, in de studio. Zitten ze zitten aan te Maar ze kunnen zo mooi zingen. En, uh, oh, ik heb hem vorige week gedraaid, maar ik kon het niet laten. Ik start er gewoon weer mee. Family of the Year met Hero. Walk with everyone else. While Round, maybe buy me some new string Family of the Here En uh, mijn collega Willem Bruijs weer op huis aan. Ja, uh, nou, uh, homework bound zou ik zeggen. I'm sitting in the railway station. Got a ticket for my destination. Mm. On a tour. Stands my suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one-man band Homeward bound I wish I was Homeward bound Home where my thoughts escape at home Where my music's playing home Where my love lies waiting silent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 Escaping home Where my music's playing home Where my love lies waiting silently for me Tonight I'll sing my songs again I'll play the game and pretend mm -hmm. But all my words come back to me In shades of mediocrity Like emptiness and harmony I need someone to comfort me I was Homeward bound Home Where my thoughts escaping, and home Where my Simon en Garfunkel. En wist u, luisteraars, dat zij in de 60e jaren... door Kobi Schreier uit Haarlem werden uitgenodigd... in de Waag in Haarlem. U kent het wel, op de hoek daar bij het Spaarne. En de Damstraat, zeg maar. Dat eerst Paul Simon daar heeft zitten zingen... in zijn eentje. En met misschien tien man publiek. Het jaar daarop het duo samen en toen was het wel wat beter gevuld... maar nog niet eens zo, zo verschrikkelijk druk in de waag. En dat de heren uh, een, een jaar of anderhalf jaar later wereldberoemd waren... Dat is toch wel een ongelooflijk verhaal. Schrijvers, ze halen allerlei uh, bekende artiesten naar de waag in de jaren zestig. Nou, Art Garfunkel. Ja, wat kunnen we van hem zeggen? Uh, ik ben uh, naar zijn concert geweest uh, onlangs in de Philharmonie in Haarlem... Er kwam een oude man het podium op. Echt een hele oude man. Uh, zijn krullenkop is verdwenen. Hij heeft een kaal hoofd met haar nog aan de zijkant. Uh, en ik dacht, oh jee, hij is al in de zeventig. Uh, nou, hij kwam alleen met een gitaristje. Maar de man die trok zijn, uh, zijn mond open, om het maar zo eens te zeggen. Zijn stem liet die horen nou. Dat is echt kippenvel. En hij is wat dat betreft uh, het nog altijd niet verleerd. Hij doet het nog easy. Geld geldt ook voor de Commodores uh, met Lionel Richie. En Rich dat die man is voor, oh. no, it sounds funny, but I just can't Stand the pain, ja, hmm. stand the euro's. Yeah. <laughs> you, you, know you see big Yeah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 opererende onder de naam de Commodores was dat uh, Lionel Richie met uh, Easy. We gaan uh, de gouden velden in, luisteraars. Ik neem u mee met een zangeres die er helaas niet meer is. Maar ook met een gouden stem. En dan heb ik het natuurlijk over Eva Cassidy. Een van mijn lievelingsnummers. Fields of Gold, ook door Sting gezongen overigens. Of Gold, de velden van goud, bezongen met uh, of door een gouden stem, Eva Cassidy. En ik heb ook uh, inmiddels uh, mijn goede vriend Onno Hulsov hier uh, in de studio aanwezig. Onno, ja ja ja, ja, ja, ja. En uh, jij, nee. was op, jij was op HMJS. Jazz. Uh, ja, heb maar, wat ver... heb je daar allemaal? Heb je, heb je nog uh, speciale dingen gezien waarvan je zegt: van Nou, dat was echt gek? Uh. Ja, woensdagavond dat ik er was, daar ging ik speciaal voor toen ja. aan het eind van de avond. Elke avond, was dus is aan het eind van de avond, was echt de acte, de hoofdacte, zeg maar. Ja. Een afsluiter. En uh, woensdagavond was dat Andy Fresco. Ja, oh, dat is die dat is, gekke band, hè? Dat is die gekke band, jongen, ja. met allemaal artiesten die... Ja, het is, het is echt uh, ja. het is, het is opruiend eigenlijk ook hoor. Want uh, oh, ja. wat ik, wat ik nou vorig jaar waren ze dan voor het eerst. Ja. En uh, waarschijnlijk heel veel jonge lui hebben er toen van gehoord. Ja. En nu ook, ze liep als de azen door het publiek uh, heen. Uh, sommigen volgens mij uh, helemaal geflipt. En uh, nou ja, behoorlijk wel alcohol uh, waarschijnlijk op. En misschien ook wel uh, wat uh, gesnoven of uh, geslikt of uh, iets dergelijks. <laughs> okay. Sommigen zag ik rondlopen die echt helemaal zo van... Uh, ja. doel, zulke grote ogen. Ja, ja. Maar, uh, Ja, nee, ik ben niet echt specifiek gegaan voor, uh, voor bepaalde artisjaren. Alleen voor die woensdagavond. Ja. Zeg maar. Ja, maar die. Uh, die, die uh, of een van de leden uit de band die gooit zich ook gewoon in het publiek. He. Ja, ja, die gaat. Uh, surfing, crowd, uh, crowdsurfen, uh, crowd surfing, Crowd uh, ja. ja, ja, ja. En uh, komt die, uh, want uh, er wordt echt, uh, ja, er wordt ook wel water, uh, zoals bij iedereen, uh, wordt er water op het uh, podium neergezet om te drinken en dergelijke. Ja. Maar daar komt gewoon een krat uh, bier. Uh, ja. Komt en uh, die nee, of de um, de whisky. En uh, hij stond zelf met een uh, hele fles uh, Jägermars. Daar stond hij uh, <laughs> hoppa. zo waar? Ja, ja, ja, ja. ja. Zou dat nep zijn? Neps, hè? Zou er wat anders in zitten? Ik zit? weet het niet. Het zou nee. best kunnen ja, ja. dat er iets uh, van anders uh, iets in zit. Uh, ja. Van, Water. Ja, ja of uh, hoe, heet <laughs> het, uh, hoe heet het hoe het ook alweer? Uh, uh, Red Bull? Van dit stroop. Uh, uh, uh. Van die... Van die, uh, van die uh, uh, stroop? Ja, nou ja, gewoon... gewoon we gewoon, uh, komen er wel op. Ja, we komen er wel <laughs> op. Maar uh, dan op een gegeven moment, uh, dan wil hij dat gaan doen. Dan uh, pakt hij een biertje, dat maakt hij open. En dan zegt hij bij degene die dus vooraan uh, bij het podium staat... Ja. van even doorgeven. En dan heeft hij al iemand in het publiek daar zo uh, gezien. Ja. Naar die en die man. Ja. En dan zegt hij zo van uh, niks er tussendoor in gooien, weet je wel. Want, uh, maar in ieder geval, dan gaat dat biertje dan gaat daarheen. Ja. En dan gaat hij, ja. staat hij op, op die reling... en dan duikt hij zo in het publiek... en dan moeten ze hem dan daar naartoe... Maar ik heb me dat al eens afgevraagd... gebeurt er nooit ongelukken mee? Want... En op zijn blote poot. Ook nog? Ja, hij staat echt te springen en te dansen. Ja. Maar dan is, dan is, dan is zeg maar het publiek wel uh, staat dicht op elkaar. Maar anders... Ja, want het is best druk, hoor. Ja, want dan, ja het is best Als er gaten vallen, dan duik je ja, in, in, in de gaten. Ja, dan je hij ertussen, ja. ja. <laughs> Dat denken ze. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar het lukte dus. En, het het lukte wel, en gaat wel, hij dan ja. helemaal naar achter. Of, of, uh, nee, op een gegeven moment, ik denk uh, halverwege zo'n beetje, uh, een meter of uh, dan wordt 15. Uh, weer, wordt hij ook weer teruggesurfd naar En Paulie. dan wordt hij weer terug. En <laughs> dan is hij daar ook. En dan drinkt hij gewoon een paar flessen of een paar slokken van het biertje. Ja. En dan hup, dan gaat hij weer. weer. Uh, weer maar en, en, en de collega muzikanten die ook in de band die zitten. Die staan echt ook als uh, gekken en daar als het te spelen. Maar oh. echt goed, het is goede muziek. Uh, ja, okay, ja. Okay. Ja. Okay, wat, wat het is gezien? geen jazz, maar ja goed, het heet tegenwoordig Harlem jazz en more. Ja, precies. Dus, dus, uh, ja, nou ja, van het more moeten we het vaak hebben. Want echt jazz. Liefhebbers, die zijn er natuurlijk wel. Maar uh, toch beperkt... Die zullen ook wel uh, komen, maar ja... Uh, uh, die lopen te mensen, schelden. Mensen maar, uh, willen uh, toch uh, iets anders. Maar goed, het is uh, altijd al een klein beetje geweest. Het is jazz, blues, uh, altijd al een klein uh, beetje uh, geweest. He. Dat weet je ook van uh, Deen en de Jukes of Soul. Ja, ja. Nou ja, nou ja daar, zitten daar, was, daar zaten blazers bij. Dus toen heb je ja. al gauw iets van, nou ja. ja. Maar kijk, uh, als we jazz uh, zouden moeten definiëren... Uh, dan betekent jazz eigenlijk improvisatie. He, dus alles wat in de muziek wordt geïmproviseerd, zou je jazz kunnen noemen. Kun noemen ja. Alleen, het wordt ook geassocieerd met, met, met muziek uit New Orleans. Ja. Oude Dixieland. Dixieland, ja. Later ja, gaf het al aan blues. En, en, eh, koperwerk met name, dus blazersecties. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk. Jazz is gewoon de definitie van improvisatie. -muziek. Ja. ja, ook met je stem kun je, kun je improviseren. Ja. En als jij, uh, Ik hou best wel van jazz, maar uh, als je dat neemt van. Uh, uh, ja, Pim Jacobs is natuurlijk ook uh, heel goed, ja. Mariette Reis. Ja, die... Nee, nee, dat, dat, dat, dat is niet mijn uh, okay, dat, dat, ding. Nee. Nee. Nee. En Elephant Gerald dan? Elephant Gerald, ja. ja. ja. Hé, hey, uh, um, ik, ik ga straks uh, iets, natuurlijk iets opzoeken van uh, to Toet Stielemans. daar ja Dat, dat wil ik even een uh, nummer uh, uh, uh, Komen we vanavond niet omheen. Alleen de film Midnight Cowboy, uh, wat nou het geëikte orkest is. Ja, ik uh, kan ook natuurlijk het nummer van... Uh, want daar heeft hij natuurlijk ook de uh, geschreven voor Turks Fruit. Oh ja, nou, ik ga het even zoeken. We gaan het even zoeken. Uh, maar, uh, Is tot ik het even wat anders? Tot ik het gevonden heb, gaan wij onze kinderen even les, de les leren. En <laughs> dat doen we met Crosby Stills en les natuurlijk. Ja. Teach your children. You who are on the road must have a code.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 your elders grew up right. and so please the help them, to them to with your youth they seek the truth before they can I die can teach your parents well their children's hell will slowly go by and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 Zo, onze kinderen weer helemaal onderwezen. En Nou, maar hopen dat ze het allemaal zullen onthouden. Dat is wel heel erg belangrijk. Als je iets geleerd hebt, dat je het ook onthoudt, natuurlijk. Zeg, oh eh, nou, ik heb in e mijn. Ja, met de van de jaren. En, uh, vergeet je toch weer als dus je een <lacht> beetje Alzheimer. Alzheimer lijkt. En, ja. en wat ouder wordt, hoor. Yeah. <lacht> eh, ik heb eh, eh, toch de, de Midnight Cowboy eh, Team eh, ja, eh, ja. Eh, gevonden. Eh, maar dan nou niet in eh, ons. Uh, programma wat we normaal gebruiken, maar... natuurlijk op, uh, op YouTube. En uh, ik hoop niet dat er reclame voor zit. Want dan... Uh, nou, nou, luisteraars, daar moet u maar even de oren dicht doen. Ik denk het niet. Ik denk dat het allemaal wel uh, in orde komt. Ik ga hem draaien. Wat oh, is nog live ook... Uitvoering. Nou zie ik hier een, uh, ook een nummer, uh, hetzelfde nummer uh, staan in uh, uh, ons computersysteem. Uh, maar dat heeft een uh, uh, Academy Award gekregen. Dus het zou best eens kunnen dat dat het is. Ik ga even die andere uitzetten, want dat klinkt zo beroerd anders. Waarom doe je dat nou? Ja. Eigenwijs. Ik, ik denk dat dit hem is. Dat het liedje, maar toets hoor ik nog niet. Nee. Geen uh, mondharmonica te ontdekken hoor. Nee hoor, we hebben <laughs> overal gezocht, we hebben geluisterd, maar nee. Maar het is best wel een mooie uitvoering, dat, uh, dat staat buiten kijf. Maar we hadden zo graag uh, die uitvoering van Toet Stielemans willen horen. Die hadden we net wel ontdekt op, het, uh, op YouTube. En uh, met John Williams, uh, het orkest uit Londen, waar hij live mee speelde. Maar dat was toch niet, uh, vond toch niet, uh, het geluid vond ik niet zo, zo, zo dus die Ik onder... heb hem hier hoor. Je hebt, je, Ten eerste? Ja, ja de, de uitvoering van Toets. Met nee, cowboy-toets. Ja. Er Cowboy ja. staat er ook John Williams bij, want dat is dezelfde uh, ik hmm. hey, nee. en, en het, het thema uit Turks fruit? Want dat, daar staan ook weer tig uh, uitvoeringen van. van toets. Ja, ik had laatst op uh, Facebook gezet, dat nummer van uh, uit Turks fruit. Dat mistige rode beest. Het mistige, is dat, is dat. Dat mistige rode beest. Een, is dat het liedje waar wat Toets in mij doet? Daar doet hij ook in, uh, ja. Hij was, toch wow. hij was toch geen rood beest. Hij was toch geen rood beest. En hij liep ook niet in de mist. Nou goed, in ieder geval, uh, we gaan even verder zoeken. Maar we zullen toch eventjes uh, wat anders is moeten draaien. Want anders dan, dan valt er een, uh, een stilte. stilte. Ja, zullen we maar uh, de roekeloze, het roekeloze gefluister van George Michael erin slingen? Careless whisper. Sling erin. Michael, hoe zou het met hem gaan? Want hij is ook een tijdje eh, behoorlijk van de wereld geweest. Door drugs en zo, hè? Ja, ja en uh, natuurlijk het uh, probleem uh, dat, uh, dat hij toen is uh, betrapt. Hè, in uh, het hele toilet ergens uh, <laughs> langs een... Uh, ja, nee, bij een tankstation of zo. Maar, oh ja? Ja, ja met die, een... Uh, was hij een tanker? Uh, ja, was, nou, uh, misschien uh, iemand anders was ik bij hem aan een tanker. <laughs> <Dat is dammig>. <laughs> <laughs> nou ja, in elk geval, uh, uh, uh, hij is wel weer... Uh, hij is wel weer rond de rood, hebben we begrepen. Hij treedt weer op en zo. En ja, ja. ik vind het wel een allround zanger. Hij, hij kan van alles. Hij zingt ook jazzy. En hij uh, zingt mooie uh, easy listening liedjes, zoals dit er een was. En, en natuurlijk ook swingende ja. nummers. Dus, en ook disco. En, uh, weet je, weet je, met wie was hij nou samen, de, de, de, de duo. Uh, was dat duo? Dus Michael niet? en... Was dat Wem of zo? Wem, oh ja, Wem. Ja, ja, ja, ja. ja. ik kon even die, uh, niet op die naam komen. Hey, uh, R. Kelly en Celine Dion. Met de ja, uh, I'm kijk, uh, Your Angel. Uh, angel. Uh, ja, uh, wat een wonder. Ik heb hem gevonden, Ono. Je een. bent een engel. Ja, <laughs> dank je. No mountains <hums> too high for you Samen met uh, R. Kelly was dat. Uh, I'm Your Angel. Uh, nou, we zijn nog steeds op zoek naar uh, muziek van Toots Stillemans. Het komt de tweede uur goed. Want ja, we hebben net een aantal dingen gedraaid. die er een klein beetje op leken. maar toch niet helemaal waren. Dus het uh, is een beetje jammer om dat uh, iedere keer maar weer te gaan herhalen. Gaan we ook niet doen. Uh, eens even kijken. Uh, La Montagne van Jean Verret. Uh, is eigenlijk het dorp van Wim Zonneveld, maar dan in het Frans.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 Mais il savait tout à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tombe de chèvre. Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer? En voyant un vol diront-elle que l'automne vient d'arriver.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 Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire S'il ne vous tournait pas la tête Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un volet d'hirondelle Que l'automne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 Et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver Ja, ik had het er net al even met Orno over. Sommige boze tongen, nou ja, boze tongen, die beweren ja. dat uh, Wim Zonneveld... Wordt gezegd, lied. ja, dat het van de uh, nummer van Wim Zonneveld zou zijn, maar dat is... Nee, te, uh, Jean Frey. Dit was het ja. origineel, het Franse liedje. Wat vertaald is door Herman Pieter de Boer, of zo geloof ik. Oh, dat, uh, nou, uh, in ieder geval maar. Herman Pieter de Boer of iemand die een beetje in dezelfde uh, voetsporen... als Herman Pieter de Boer uh, in Nederland opereert, als zijn de uh, ver vertaler van liedjes. Zou ik heel hmm. goed. Uh, die man die, hoe heet die, die overleden is. Uit het hoge noorden. Uh, Cabaretier was hij ook. Uh, nou, ja. We komen er wel op. Ja, dat heb ik altijd. Als ja. ik, ik dan iemand moet noemen. Dan kan je toch, ja, dan kan je toch merken dat je. Dat je dat je ouder wordt, zal ik maar zeggen. Hé, hey, uh, even kijken hoor. We moeten natuurlijk eventjes... want we hebben nog ongeveer negen minuten te gaan... voordat het Niels weer voorbij komt. Zo snel gaat het, uh, gaat het eerste uur. Uh, wat, had jij nog wat meegenomen... wat ik zo uh, uh, uh, op zou kunnen zoeken? No, of, of? Ja, het uh, meeste uh, dat dacht ik wel. Ja, John uh, and Vangelis. John en Vangelis, ja. I'll find nou. my way home. Ik had hem oh. eigenlijk voor het... Uh, afsluiten gebruiken, willen we? Maar ach, doen we hem nu gewoon. Ah, je, je, vind, je, je vindt je vind je wil, wil altijd wel... Uh, je komt toch weer. Je. Ik kom wel weer thuis, joh. Je komt toch zo... Ah. John and Vangelis. Nou, eens even kijken hoor. Ja, ach, dat ding is zo traag, jongen. Ik ga een ander liedje draaien, helaas. Want ik... Ja, dat is prima. Uh, back for good. Take that. Toe dus, zin. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup.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 A little room inside for me. zo'n dertig zo gillende meiden hier voor de studio de deur staan. Take that, ze zijn terug. Dames, gaan we, gaan we weer gaan naar beneden, want er is hier helemaal niemand van Take That. Weet jij dat Oh, nou, zat, zat Robbie Williams daar niet in? in dat zo, ja, hij zat in zo'n boyband. Maar ja, ja, ik weet het, ja. niet meer welke uh, dat was, hoor. Was dat niet Take dead uh, of, of, of Take That is dat met uh, Ronald Ron, Ron Keaton of zo. Ja, ik geloof het wel. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval een uh, uh, leuk groepje. Een uh, boygroepje. En uh, een hoop dames gaan helemaal uit hun dak als ze, dat, uh, als ze dat horen. We're all alone hier in de studio, luisteraars. Maar wel samen met Rita Gulich. En oh uh, nou ik ga nog... Uh, Snel op zoek naar nummers voor het tweede uur wat jij hebt meegebracht, want het uh, schiet niet op zo natuurlijk. Ja, Gullich. Nou, en uh, we gaan alweer uh, over een uh, kleine twee minuten naar het, het nieuws van uh, 11 uur luisteraars. Dus ik, uh, Of wij nemen even afscheid. En, en we gaan uh, zo dadelijk weer verder met uh, het tweede uur van Tussen App en Vloed. Tot zo.